Dat zijn prijzen die in het leven zijn geroepen ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De prins en zijn vrouw zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. De kroonappels gaan naar Best Buddies Nederland, een organisatie die jonge mensen met een lichte verstandelijke beperking koppelt aan studentenvrijwilligers. De stichting Stadstuin Emma's Hof, een openbare stadstuin in Den Haag, die draait op vrijwilligers. En naar de stichting Manteling, die hulp biedt aan zieken, gehandicapten en mensen die nog korte leven hebben.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 Een hele, hele goede, ja goede vrijdag wil ik dan nog steeds zeggen. Maar een uh, goede nacht en welkom bij Nachtzuster. Het programma dat wordt samengesteld door jou. En dat doe je door te bellen naar 0800-1121. Of even een mailtje te sturen naar nachtzuster. omroepmax.nl. Of te twitteren naar Nachtzuster. En er is ook een chat tijdens dit programma te vinden via omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan gewoon even links in het rijtje uh, de chat aanklikken. En dan kun je melden bij alle mensen die daar aan het chatten zijn op uh, dit vroege of voor sommige mensen late uur. 0800-1121. Met vragen mag overal overgaan. Jij bepaalt het onderwerp. Is er iets wat je je afvraagt? Er zitten een hoop mensen te luisteren en die weten meestal wel een antwoord. Bel me even.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 Nachtzuster, wat oh, ben ik zonder al je zorgen. Al ik de morgen. Nachtzuster, ooh, it's <middels>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 waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe van de Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Oh, Nachtzuster, auw. Oh, Nachtzuster, hey, oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Ja, goeienacht Astrid. Zeg het eens. Nou, ik had een vraag. Is het uh, zo dat uh, de kinderen de laatste tijd nogal verwend worden... en dat ze dan later op eigen benen gaan staan? Of ze dan, uh, uh, ja, omdat ze vroeger zo verwend zijn... dat ze dan in de schulden komen als ze op eigen benen gaan staan? Maar heb, je dan, uh, uh, heb je dan een specifiek voorbeeld in gedachten? Dat je denkt van, nou, het is me toch wel opgevallen een paar keer. Nou, inderdaad. Uh, meestal als er twee ouders werken ja. en ze verdienen goed en ze ja. hebben een goede baan, dan worden de kinderen nogal hartstikke verwend. Ja. Nou ja, en dan leren ze eigenlijk niet op eigen benen staan. Ja, dus eigenlijk, uh, eigenlijk is dat, weet je zelf het antwoord al op de vraag, denk ik. Ja, maar ja, ik dacht uh, misschien. Uh, Ligt het aan jou? mensen daar ook over denken. <laughs> ja. ja, een beetje een stelling, zeg maar. Ja, precies. Nee, dan wordt het een discussie hè. Nou, oh, is dat dan niet goed? Nee, dat is niet goed. Nee. nee, nee, nee. Het mooie is juist. Nou ja, maar ja, ja er zijn gewoon ontzettend veel mensen s'nachts wakker die uh, uh, jarenlang op een bepaald gebied gewerkt hebben. Of dat al jarenlang als hobby hebben en daar ontzettend veel verstand van hebben. Of uh, zich jarenlang verdiept hebben in alle vogeltjes in de tuin, dat soort dingen. En die kunnen dan antwoord geven op specifieke vragen. Maar. Wat jij nu vraagt, misschien dat er wel iemand wakker is inderdaad die heel veel verstand heeft van jeugdzorgen en daar nog iets uh, zinnigs over kan zeggen. Alleen het is uh, inderdaad uh, uh, de discussie, ik vind, ik, ja, klopt het, dat, ja, de, de, de, het is eigenlijk geen discussie denk ik. Nou ja, het probleem is natuurlijk dat jongeren, heel veel jongeren die, die heel veel schulden hebben. En hoe komt dat eigenlijk? Dat is eigenlijk de vraag dan. Ja, en het, de, de, de, daar heb je dan eigenlijk ook al een beetje het antwoord op gegeven. Ja, enerzijds. <laughs> ja. Vaak, ja, want het verschilt natuurlijk per jongere met schuld. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. Misschien is er iemand die iets uh, zinnigs erover te melden heeft. En die belt dan vast even naar 0800 1121. Dankjewel, Anja. Oké, okay, prettige nacht. Hetzelfde, doeg. Oké, okay, doei, doei. Rita. Oh, sorry. Hallo? Ik heb zin om een dropje te eten. Zat je net een dropje te eten, ja? Ja, want ik heb een beetje dus vandaag. Nou ja, dan is dat het beste ik, moment om een dropje te eten. Ja? Ik leg hem even uit mijn mond. Oké, okay, waar leggen we hem neer? Nou, ik haal hem even uit mijn mond. Ja. In een, in een uh, papiertje en een. En uh, een. En een. Hoe heet het? Een zakdoekje, papieren Oh, maar dat is wel zonde, want dan kun je hem straks niet meer verder eten, want dan zitten stukjes papieren zakdoekjes. Oh, oké. Okay. Ach ja, en dan. Ja, waar ik me niet druk over kan maken om negen minuten over twee op donderdagnacht. Nou. Dat eten we toch gewoon ook op. Oh ja, dat ik kan weet... hè, die zakdoekjes van tegenwoordig. Ja. We weten toch niet eens allemaal wat we eten. Oh. tegenwoordig. nou weet meestal we weet ik wel wat ik eet hoor. Maar daar gaat mijn vraag ook over. Oh. Over, het, over het eten. Ja. En uh, dan met name mandarijnen. Ja, mandarijnen. En dan heb ik het niet over de buitenkant van de schil. Nee. Maar de binnenkant. Ja. Want het lijkt wel hoe dichter we bij de Koninginnedag komen. Hoe oranje de... De Mandarijnen ja. worden. Echt waar? Ja. Oranje. Aan de binnenkant van de schil. Oh. Kijk, de buitenkant is natuurlijk wel mooi. Het is oranje is, het hoort ook wel zo. Ja, nou ik heb de maar binnenkant ik vraag ook graag me af oranje. Of dat het wel natuurlijk ja. is. Oh, of er kleurstof in zit. Ja. Oh, ik denk altijd, maar dat is natuurlijk weer heel naïef... dat het te maken heeft dat de, dat de zomer eraan komt... en dat ze dus meer zon krijgen... en dat ze dus een beetje anders van samenstelling worden. Maar wat, wat jij nu zegt, is helemaal zo gek bedacht niet, denk nee, ik. Nee, want als je de clementines had, die, die heb je bijna die, niet meer. Die Marokkaanse zag je vaak in de winter. Ja. En uh, die had gewoon een wit schildertje aan de binnenkant. Ja. Maar deze is zo oranje en het, de smaak is ook een beetje anders... Oh. Dus ik maak me ook een beetje zorgen eigenlijk voor de kleinkinderen. Dat ze te veel oranje binnenkrijgen? Ja, hè? ja. Nou, ja die kleurstof. En uh, wat voor kleurstof wat het allemaal is. Want uh, ja, ze worden natuurlijk gespoten. Of dat nou helemaal door die schil heen komt, dat weet ik ook niet. Worden de mandarijntjes van buiten oranje gemaakt? Nou, maar ze worden wel gespoten met een bepaalde middel. De sinaasappel ook. Ik weet niet precies hoe dit heet, maar uh, oh. vaak staat het ook op het label. Hoe dit, bij de sinaasappelen, op de mandarijn heb ik het nog niet gevonden. Oh. Dus. Ja, <laughs> ik, ik zou er helemaal niet meer van moeten staan te kijken. Want ik was ooit een keer in zo'n heel groot pretpark in Amerika. Ja. En toen reden we naar de parkeerplaats. En toen waren twee mannen bezig het gras groen te verven. Oké. Okay. Serieus? <laughs> zou wel kunstgraswee zijn? Nou, dat, dat denk ik eerlijk gezegd. Ja, dat weet ik eigenlijk, ik denk het eigenlijk niet. Zou zijn en dan... Volgens mij stonden ze gewoon het gras nog mooier groen te spuiten. Oké. Okay. Ja, dat, is, dat je aankomt rijden dat je denkt: hè, wat is dit een frisse toestand? Oh, oh. Het zag er zo mooi uit allemaal, maar dat wordt dus gewoon met kleurstoffen. Uh... Nou, dus ik zou het helemaal niet gek noemen. Ik heb er nooit over nagedacht. Mandarijnen. Hoeveel mandarijnen niet? En ik weet ook niet, nee. ik heb nooit eerder gehoord, ook over de uitzending, of het al een keren. Uh die vraag al een keer gesteld heeft. Nou, bij mij in ieder geval niet, hoor. Dan zou ik niet. het geweten okay. hebben. Ja. ja. Nou, ik loop er wel even mee rond, hoor. Ik had veel de vorige week, maar uh, nou, er is niets van gekomen. Dus het kan gebeuren zo. Nee, nou, dan doen we het deze maar week. Maar ik ben wel ja. een trouwe luisteraar van jou, hoor. Dus oh, dan, dan is het zeggen. goed. Ja, nee, dat, dat noteer ik. Je, zet dat ik, even een vinkje. Bij... ik zet even een vinkje weer bij je naam. Ja, maar zo. dat weet je toch wel? Ja, Rita. En Peter. Dat <laughs> Weet nou, ik nog? Ik, ik, ik, ik weet het niet zo, 1, 2, 3. Rita en Peter. Ja, Rita en Peter. Ja, ik, hoor, ik moet het weten, dat hoor ik aan je stem. Ja. Het is even weg. Oké, okay, ja, wat, is het even weg? Ja, wat van is de al... oliebollen. Van de oliebollen. We waren al zo vroeg met oliebollen bakken. Oh, yeah. Rita en Peter. Lekker, ja, gelukkig. Ik ging gelukkig, wel zorgen maken he? om mijn eigen <laughs> verstand. Uh... Goed, dus van de oliebollen naar de mandarijnen. Ja. Oh, benieuwd, ik ben benieuwd die mandarijnen, ja. Ik ben heel ja. benieuwd of ik nog wat hoor. Ik ook. Hoe is het met het dropje? Eh, nou, die uh, ga ik zo weer verder eten, ja. als die nog <laughs> niet vastgepakt zit. Nee, ja. ik kan het er nog zo uit gooien. He, ja. Nou, het is een pak van mijn hart. Eet smakelijk, Rita. Ik... Ja, dankjewel. Okay. En jij nog een goede uitzending. Dat komt goed. Ik luister. Tot ziens. Dag, Doei. dag. Joop. Hoi. Hallo. Um, doe jij mee met loterijen? Nee. Nooit. Oké. Okay. Nou, uh, we worden doodgegooid met uh, reclames van de Postcode Loterij. Ja. En ik voel me zo gedwongen om mee te doen. Ja. Omdat ik denk: van dadelijk valt het op mijn postcode of nou, mijn adres. Vals is dat hè? Ja, want ik bedoel. Um, is dat nou zo? Dat er inderdaad op mijn adres, als ik niet meedoe, een grote prijs kan vallen? Zodat iedereen ja. zegt van. Sukkel, dan had ja. je maar mee moeten doen. Ja. Zo. Ja, ik, maar, maar, maar, maar, ik vind is het dat echt eigenlijk. Het is niet zo'n zo gekke vraag, dit hoor. Ja. Ik... Nee, er, is, er is ooit iemand zelfs geweest die heeft een rechtszaak aangespannen. Ja. Omdat ze uh, psychische schade Nou, ziet. dat begrijp ik. Ja. ja. Heeft ze gewonnen ook? Echt waar? Nee, dat, dat was een vraag. Je oh. moet een duidelijke vraagteken toevoegen. Weet je ook of ze gewonnen heeft? Heeft. Um, nee, volgens mij helemaal niet. Oh, nee. maar, um, voor, maar ik weet... Ik, ik begin even bij het begin. Is ik het inderdaad verloren. zo... Dat, uh, dat je dus inderdaad... Uh, op televisie kan zien van... hé, hey, uh, op mijn huis is nou een grote prijs gevallen. Of, kijk... Uh, als je meedoet, is logisch dat je kan winnen. Ja. Maar als je niet meedoet, vind ik het ook logisch... dat op jouw huis gewoon geen prijs valt. Snap je wat ik bedoel? Nee, ja, dat begrijp ik. Maar als het principe is dat er een prijs wordt weggegeven... aan iedereen met dezelfde postcode... dan is het... Ja... Ja. ja, dan nou, had oké, maar, je met jouw je hebt... postcode kunnen... Nou, maar ik begrijp het wel. Want het, is natuurlijk, het, het lijkt me ook verschrikkelijk frustrerend... En dan komen ze je straat in met allemaal van die. Uh, met komen bij wijze van spreken 20 gloednieuwe, goudkleurige auto's je straat binnenrijden. En, ja, en, ja. en dan krijgt iedereen een auto behalve jij. Omdat je weigert om jaren in jaren uit van die. Uh, weken of maanden in maanden uit van die loten te kopen. Ja, ik weet er niet veel van, maar je hebt zoiets als de, als de straatprijs. Kijk, ja. en als ik dan die 10.000 euro misloop, nou dan kan ik nog wel mijn leven. Maar als, als expliciet, uh, heel duidelijk, uh, ja, ik een miljoen zou hebben gewonnen. En dan ben ik die sukkel die niet meedoet. Ja. Ja, dan vind ik dat wel heel erg, uh, nou, niet gênant. Ik vind dat gewoon echt kwalijk. Ja. En ik vind eigenlijk ook niet dat die, die loterij mag bestaan op deze manier. Nou, dat vind ik eigenlijk ook niet. Ja. Dat, daar zit wat in. Maar wat was eigenlijk de vraag? Nou, um, ik wil, ik, ik ga nou heel even heel eerlijk uh, opbiechten dat ik met uh, laat verleiden om mee te doen. En ja. ik, ik doe nou mee met die verrekte loterij. Ik ben daar heel kwaad op. Ja. Maar ik ga die gewoon opzeggen als ik niet uh, uh, zeg maar het uh, uh, bij het juiste eind heb. Dat, uh, kijk, kan als ik nou niet mee zou doen, ja. kan er dan een grote prijs op mijn uh, postcode vallen? Zo. Of, of is dat helemaal niet zo? Dat is de concrete vraag. Ja, nee, ik begrijp. ja want het is natuurlijk ook zo dat die straatprijs is natuurlijk een specifieke prijs is. En ik denk dat je buren heel blij zijn als je niet meedoet. Want dan hoeven ze met z'n vijven maar de prijs te delen... in plaats van met z'n zessen bewijzen van spreken. Eh, uh, ja. Oh man, ik hoor steeds... Uh, nou, ik word, ik word er ook steeds... helemaal een beetje... <laughs> Dus ik denk, ik moet eigenlijk gewoon meegenomen. Want wat nou als morgen, morgen staat uh, Winstel, waar staat mijn fiets staat bij mij in de, in de straat? Bij de buurvrouw aan te bellen? Of weet ja. ik veel, Caroline Tensen of wie, wie, wie er ook. Ik haal huh, al die loterijen door elkaar, dus ik weet het niet zo goed. Maar... En, en, dan, en, dan, en, dan zijn, en dan zijn opeens je buren hartstikke rijk... Die luien aan de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer heb je ook geen zakken aan. Hè? Die zouden die daar iets aan moeten doen. Gewoon. Ja, nou misschien. Ja, ik ben niet zo van het verbieden. Maar misschien. Nou, ik, uh, ik zeg uh, 0800-1121. We hebben iemand nodig die, um, uh, die zeg maar eventjes het hele systeem van de postcode loterij uit kan leggen. Oké, okay, fijne avond. Dus wat je kunt winnen en wat je niet uh, kunt winnen. Dat soort dingen, ja. Nou. Dankjewel Joop. Het doet, mij, het doet mij heel erg denken aan het liedje uh, Ironic. Dat is, een, uh, dat is een beetje, misschien een beetje, een beetje te. Ja, nou ja, weet je, het is, uh, het is ook eigenlijk, het is twaalf minuten voor half drie. We zijn allemaal nog wakker. Uh, laten we het gewoon doen. Het is misschien een beetje hard, maar dan moet ik de radio maar eventjes ietsje, ietsje zachter zetten. Maar dat gaat over, over dit soort dingen. Dat je, nou ja, dat. Ironic is dit. Sorry, het was echt een beetje hard zo midden in de nacht. Ironica Lennis zet. Maar het, is, het, het moest er gewoon een beetje aan denken. Omdat in het eerste stukje zij zingt over een, een man die uh, 95 wordt. En dan de loterij wint en dan de volgende dag overlijdt. En dat is natuurlijk ook heel ironisch. Nee, niet ironisch, maar in de vertaling wel. Um, 0800 1121 als je vragen hebt. Of antwoorden natuurlijk. Uh, uh, zijn er zoveel jongeren met schulden nu omdat ze verwensen? zijn door werkende, rijkere ouders. Uh, wat is er aan de hand met de mandarijnen? Die worden steeds meer oranje. Krijgen die kleurstof ingespoten, wil Rita graag weten. En Joop die vroeg net over de postcode loterij. Want uh, kan het dus zijn dat hij een uh, grote prijs wint... precies op zijn postcode... en dat hij dan helemaal niks krijgt omdat hij niet meedoet? Nou, Volgens mij is dat het principe van de postcode loterij. Uh, maar... Ik, er staat me wel iets van bij dat er verschillende prijzen zijn bij de Postcode Loterij. Dus ik ben wel eventjes uh, ja, ik, ik hoop dat iemand dat even uit wil leggen via 1121. Peter, goeienacht. Hallo? Hallo? Kijk mij? Ja, Peter ja. Dag Peter. Hoi, nou ik had uh, vorige week gewonnen bij de post, uh, Postcode. Loterij. Eerlijk waar? Uh, ja, twee appeltaarten van mij. Maar... Twee appeltaarten, dat kan dus ook. Ja, maar ik speel wel met twee loten mee. Hè? Dus ieder lot kreeg een uh, appeltaart van 5 euro. Oh, dat is... Een lot, een lot kost een tientje. Maar kreeg, kreeg dan gewoon iedereen met een lot een appeltaart? Want het is wel heel nou, toevallig dat je twee appeltaarten krijgt dan. Nou, ik speel met twee loten, dus ik kreeg er twee. Ja. Oh, want hij viel op jouw postcode natuurlijk, want dat is ja. natuurlijk het principe ja. van de postcode. Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja. Oh, zo. Ja. Ik ging uh, informeren bij collega's en zei ja, ik had hem uh, vorige maand, had ik hem en uh, een andere zei ja, twee maar Dus ze, ze werken het hele land door en krijgt iedereen krijgt een, uh, een appartijtje van die, die, uh, die zaak. Ja. Maar. De, de, de eerst heel ingewikkeld proberen ja, de naam niet te noemen, noemen en de dan toch zeggen. Taarten, ja. Ja, ja, maar het is, dat is dus. natuurlijk... Ja, ze kunnen natuurlijk makkelijk een heleboel ja, in een soort samenwerkingsverband. Want jij denkt natuurlijk ook... Oh, verrek, hebben ze daar ook taarten? En je roept het een keer op de radio en zo. Ja, Nou, dus dat... nou ja, ik denk van nou, ze houden mij gewoon bezig ermee. Want uh, dus ik, ik doe elke maand voor een, uh, voor een tientje mee. En dan krijg ik heel af en toe vijf euro terug. Ja, dat is... Uh eigenlijk uh, inderdaad het principe van een loterij. Dan moet je nog blij zijn eigenlijk met die 5 euro ja, ja, natuurlijk. Toevallig, toevallig is mijn uh, benedenbuurvrouw volgende week jarig, dus ik kon die twee appeltaartkaartjes uh, meteen doorgeven aan mijn buurvrouw. Oh, ik wou net zeggen, zijn die appeltaarten dan niet een beetje oud volgende week? Maar dit, je kunt ze op een later moment ja, bij, halen. Ja, ja. Nee, nee, het waren van die creditkaartjes. Kijk. Onbeperkt houdbare 5 euro bij de, Onbeperkt houdbare creditkaartjes. Uh, Holland-eenheid. Ja. Ja. Uh, Wauw! Wat, waar staat de M voor? Hollandse eenheidsprijzen. H-E-M. Maatschappij. Als je het achteruit leest, dan, dan is het je... Uh, nee, oh nee, hier, uh, het is eigenlijk hier eet men afval. En uh, als, je oh, achter, ja. als je het achteruit leest, <laughs> ja? dan is het alle mensen eten het. Oh, mooi. Ja. Maar daar belde ik niet voor, maar ik, uh, ik, ik speel heel lang mee en ik vind het ook niet zo erg, want ze, ze steunen ook uh, uh, goede doelen en sportverenigingen en zo en ik doe niet aan sport. Oh ja. Maar ik vind het wel leuk dat de kinderen daar... Een Kunnen sporten, over ja. Oh. Dus, maar ik doe ook aan lotto en dat, dat, daar belde ik eigenlijk voor. Ja, ik ja. moet heel even zeggen, want uh, dat, dat moet ik er even snel ingooien. Anders gaan mensen daarover bellen en dan kan er niemand meer bellen met vragen en antwoorden. Maar uh, Martin die, die laat me via de chat weten Hollandse Eenheden Maatschappij Amsterdam. Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij. Oh, oké. Okay, nou, jij klinkt alsof je het beter weet. Ja, ik heb in School gedaan. Oh, dan moet je dat leren. Ja, dan, uh, dan leer je dat. Oké. Okay. Ja. ja, de Lotto. Ik was ook lid van Mensa en heb ik dat ook weer even gezegd. Ja, goed zo hoor. Ja, dat weet je nog. Is ik ben... er... Dit is de derde keer dat ik je aan de telefoon heb. Is er verder nog misschien iets uit je administratie uh, de wat de we lotto, even... Hè? Ja, de lotto. de lotto, hè? Ja, Dus ik speelde al, uh, ik ging, op een gegeven moment ging het uh, een jaar of tien geleden ging het financieel redelijk goed. Maar ik dacht van, nou, doe ik lotto, weet je wel, steun ik ook weer de lokale sportverenigingen en zo en uh, gymzalen en blablabla. Bla, bla. Dus toen uh, speelde ik een tijdje mee, een jaar of twee, dan kreeg ik een juffrouw aan de telefoon. Die zei, ja, het Lotto, en u uh, speelt al een tijdje mee, en hoe bevalt het? En dit, dat ik ze, nou ja, ik win nooit wat, maar uh, voor het goede doel doe je dat maar, en ik vind het wel goed. En, uh, en uh, prompt, twee weken later won ik de tweede prijs in de Lotto. Oh? Ja, gedeeld door al die andere deelnemers die ook de tweede prijs wonnen, had ik 300 euro gewonnen. Nee, echt waar? Ja. Ja, maar ja. hoe gaat dat dan? Word je dan opgebeld? Nou, dus Volgens mij, dus ook al. Ja. Dus ze belden mij gewoon. En ze Echt? Zeiden, Nou, hoe, hoe bevalt het meedoen met de loterij? Ik zei: Nou ja, ik win nooit wat af en toe, een eurotje of, uh, of een uh, eigen geldje of weet ik veel wat. Ja. Zeiden van: Maar het maakt me niet uit, want uh, ik doe het niet uit eigen belang. Want, uit ja, hebberigheid. Maar niet uit hebberigheid, maar meer uit: van, Nou oké, okay, ik wil. Ik, van mijn salaris of mijn loon wil ik in de maand wel wat weggeven. Nou, hoe kan je dat goed verdelen? Uh, hetgeen wat je weggeeft, nou, dan doe je mee aan de lotto en jullie verdelen dat over al de sportverenigingen en zo. Nou, ja, dat dus wisten ze zelf ook wel hoe het ongeveer in elkaar ja, stak natuurlijk. Ik, maar... toen, toen vermoedde ik toch een opzetje, ja. weet je wel? Ja, dat ik, maar ik vind het wel, het lijkt mij zo'n zo enorme anticlimax als je. Ja, ik heb gewonnen en dat je dan 300 euro wint. Ja, ja, en dat bleek dus de tweede of de derde prijs te zijn. Dus de op twee of drie na hoogste prijs. Ja. ja. denk van nou, dus je kan nooit winnen gewoon. Want die 300 euro, die, die, die ben je in een jaar dik kwijt. Ja. Dus, en daarna heb ik nooit meer wat gewonnen, af en toe 1,50 of een euro. Of, uh... Ja, maar je moet in principe natuurlijk die 27 miljoen winnen. Ja, daar lokken ze je mee. Ja, He? dat ja, is. Die wint dus, win dus niemand, en ik snap wel dat, dat ja, iemand een wint toch. Zo'n per ja. maand of per drie maanden of zo dat kan winnen. Dat snap ik wel. Ja, maar ze gooien dat er volgens mij. in... Maar het vreemde was dus ja. dat, dat ze mij bellen. Ja, dat is wel een, meedoen, uh, iets na twee te jaar groot meedoen, toeval. Een callcenter. Ja. Aan de telefoon. En die, en die vragen dan van nou, hoe bevalt het? En uh, bent u tevreden? En dit en dat. En bla uh, bla bla. Ja. Dat ik, dat ik heel laconiek erover deed. Van nou ja, het maakt me niet zo fluit. En uh, ik vind het wel best allemaal. En prom win ik wat. En ja daarna maar. Nooit meer. En daarvoor niet. En daarna niet. Maar waarom... waarom... Waarom zou dat de trigger zijn om jou dan te laten winnen? Ik zou denken, dan kunnen we beter, als ik daar zou werken... zou ik denken, nou, ik wacht even tot ik iemand aan de telefoon krijg... die zegt, nou, ik overweeg eigenlijk om niet meer mee te doen... want ik win nooit wat. Ja, dan kunnen ze elke dag wel een hoofdprijs weggeven. Want ik denk dat dat het merendeel is. Ja, maar dan geef je die mensen die 300 euro niet jou, Want jij zegt toch van nou, ik blijf dat ja, toch nee, even. maar daar kun je niet aan beginnen. Want de meeste mensen zeggen van uh, ja, ik baal ervan, want ik betaal elke week mijn lood en ik win nooit wat. En ik had zoiets van nou ja, ik vind het wel, wel prima, weet je wel. Ik wil dat geld weggeven. Dus dan kan ik uh, kiezen uit uh, bijvoorbeeld Greenpeace of Cordate of uh, bla bla bla. Ja. En ik geef het aan de Lotto, want jullie verdelen het mooie door het hele land over alle sportverenigingen. Ja, maar dan zou ik jou dus nooit laten... Als ik die mevrouw aan de telefoon was, zou ik jou nooit kiezen om dan vervolgens via doorgestoken kaart iets te laten winnen? Nee. Het is nee. toch... Dat, neem dan... Nou, goed. Ik zou sowieso, ja, ja, nee, dat klopt, maar ik zou sowieso niet laten blijken dat het doorgestoken kaart is. Ja, maar het is natuurlijk puur toeval. Nee. Oh geloof ik dus niet, want daarom bel ik je juist. O oh ja. <laughs> maar is je vraag nu, is dat toeval of niet? Want dat weet nee, natuurlijk ik alleen die... de dat Ik oh. reageerde met een antwoord. O oh ja. Um, nou ja, goed. Nee, ja, maar wel fijn op zich dat je 300 euro zomaar opeens extra had. Op dat moment was het wel leuk, ja. ja. Maar ik, vond, ik kreeg toch wel een beetje pijn in mijn buik... Van, dat ik dacht van, hé, hey, dat klopt iets niet. Met die, uh, met nee, maar dat de... klopt iets niet in jouw redenatie... dat jij denkt dat je iets moet winnen bij een loterij. De klou nee, van een loterij is, je investeert... en als je pech hebt, ben je het kwijt. En als je mazzel hebt, dan win je. Ja, en dat was ook precies mijn reactie. Ja. Dus na, na dat telefoontje toe. Maar okay. ik vond het frappante was dus, dat, ja. ik, dat ik zeg maar... En dat ja, nee, zeggen, dat nou, je gebeld nee, werd dat dat en dan no per no ongeluk twee weken toevallel. later... Ja, maar ja. Peter... Is het nou zo, dat, dat vraag ik me even af. Je moet zelf iedere keer checken of je de nummertjes toevallig goed hebt, toch? Nee, het gaat bij mij automatisch. Dus het gaat automatisch van mijn rekening af. En als ik bin, dan komt het automatisch erop. Dus jij zag op je rekening opeens plus 300 euro. Zo kwam je ja, erachter nee, dat, dat je gewonnen had. Ja, ja. En ja. En normaal, meestal staat er op mijn rekening, op mijn afschrift. Ja. staat er uh, 20 euro verdwenen naar uh, de lotto of Bosco ja. loterij en dan één regeltje daaronder staat wel gefeliciteerd u heeft 150 gewonnen. <laughs> ja, dat dus, ja, dus uh, heeft toch ook denk, wel iets nou, vrolijks. Ben, nou 1850 naar de rug weer, maar ook niet echt naar de rug, want ik wil, ik, um, hè, het is wel voor, ik zie ook jongens en uh, meisjes sporten in mijn omgeving. Allemaal zo. dankzij jou. Ja, nou, ja. mede dankzij ja. mij dan. Ja. Ja. Ja. Nou, nu hang ik op, Peter. Waarom? Ja, omdat uh, Ellen ook even wat wil zeggen. Oh, oké. Okay. Mag ik nog heel iets zeggen over jouw begin Maar mm. Hij nou, ik wil ook nog twee dingen zeggen, trouwens. Mm. Maar ik vind dat liedje van Duma, vind ik zo'n leuk liedje. Hè? Oh ja, nee, dan mag je wel ook... even iets zeggen over mijn begin -tune. Ja. ja, en ik hou er zo erg van, uh, van perfect, of heel goed, maar uh, dat liedje is perfect geproduceerd. Oh. En ik hou er heel erg van goed, goed geproduceerde popmuziek, waaronder ja. bijvoorbeeld met Bianco. Ja. Dat vind ik, vind ik altijd zulke mooie, uh, gewoon klopt allemaal. En dan, en dan wou ik ook nog iets zeggen over spul. Waar wou je nog iets over zeggen? Twee weken geleden had jij het over, over spul. Over spul, ja, spul in de suikerklontjes. Nou, sowieso spul. Ja. Jou, volgens mij. ja, spul in het algemeen. Ja. ja. Ik heb een gedichtje over spul. Echt waar? Heel kort, heel kort. Ja. Ja, mag dat? Uh, een gedichtje over spul. Ja. En dan leid ik het heel even in. Want inderdaad, twee weken geleden vroeg iemand... of er nog iets anders in de suikerklontjes zat dan suiker. Of tenminste, daar ging het over. En toen zei ik dat ik dacht... dat uh, uh, die suiker bij elkaar werd gehouden door spul... En ja, toen... En toen zei jij, spul fascineert mij. Ja, spul. Ja, en toen moest ik denken aan een gedichtje wat ik van een oude timmerman heb geleerd. Ja. En het ging over spul. Oké. Okay. Mag ik het voordragen En dan is het gesprek wel afgelopen, denk ik. Oké, okay. ja, als jij dat... Ja, ja. Ja, het beste spul komt uit een timmermans potlood. Oh, dat is het gedichtje. Het rijmt niet. Dan moet ik dan eventjes in. in uh, sorry. Ja, ja, hier moet je dat laatste woord even vervangen door een ander woord te rijmen. Oh, oké. Okay. Oh, ik snap het. Ja? Dankjewel Peter. Goed van je, oké. Okay. <laughs> Doeg. Doeg. Het beste spul komt uit een Timmermans potlood. Oh. <middels> soon Side Are You On van Met Bianco was, was dat. Ja, naar aanleiding natuurlijk van het, van het feit dat we die zojuist eventjes hoorden uit de mond van Peter. Die zei van nou, dat is altijd zo goed geproduceerd. Ik denk nou, dan moeten we het misschien ook even draaien. Hij had het dus over deze band met Bianco genoemd trouwens. Moet ik even diepgraven in mijn herinnering naar een niet bestaande spion. Ja, dat hadden ze ooit bedacht van we verzinnen een spion en die zou dan met Bienko kunnen heten. Een leuk idee. Ellen, goeienacht. Goeienacht. Was het, Hallo. Ik was het genieten net van het gesprek van jullie. Wat gezellig aan en wat ben je, heb jij zo'n zo plezier om ermee om te gaan? Geweldig. compliment. Oh, nou, ik vond het zelf <laughs> nog best lang duren. Jawel, maar wel <laughs> leuk. <laughs> dus echt leuk emmeren, zo over dingen in uitdiepen en nog eens ja. hey, Leuk. Ja. Leuk. Ik heb een aanvullende vraag. Oh. Ik hoorde over die mandarijnen. Ja. Nou, grapje. Uh, laatste jaar, als ik appels eet, kreeg ik last van... Uh, ja, dan nou ga je lachen. Oh. Nou, bijna één de bekje. Mijn lippen werden dik. Van, van appels? Ja, en dat heb ik ook van meer mensen gehoord. Van alle, ja... Allergische reactie op, bij het eten van appels. Als je appels wat langer op schaal op liggen, worden ze ook plakker en vet. Ja. En dat was nooit. Daar doen ze ook iets mee. Ik weet niet wat. Hetzelfde oh. met aardbeien. Toen dacht ik, ben ik nou gek? Ik ben aardbeienplanden gaan kopen voor een paar jaar terug. En die ben ik in mannen gaan hangen aan de schuttingen op het zuiden. Ja. Heerlijk, alle dagen verse aardbeien. Ja. Geen last van een allergische reactie. Oké, okay, dus je bent eigenlijk allergisch... waarschijnlijk voor het spul dat ze op fruit spuiten. spuiten ja, dat... Te... Ja. Spul. Of zo. sorry sorry. Ja. Uh, maar ik, ik, ja. ik dacht nu ook van... Mm, kindertjes en zo, die eten dat ook. Er ja. wordt zo met ons voedsel gerodzooid. Het is gewoon niet leuk meer. Ik zit en wel dat meteen... Dat ik je... moet er heel erg aan denken aan... Van die, van, uh, dat er mensen zijn die over spul gesproken... maar spul in hun lippen laten spuiten... om dikke lippen te krijgen. Dat ja, op zich... Ja. Jij eet een appel of een aardbei. <laughs> het is, ja, vraag niet of het kan. Wie weet is het wel een synthetisch, ja het moet een synthetisch stof zijn, maar het ja. kan niet anders. Maar de vraag maar is, vraagt... wat, naast de vraag wat ja, ze dus uh, op de mandarijnen spuiten om ze zo mooi oranje te krijgen, ook van binnen in de, in de mandarijnen, er komt de vraag erbij, wat zit er uh, tegenwoordig aan de appels waardoor ze een beetje vettig voelen? Ze worden echt plakkig en vet en ze blijven lang goed. En in één keer ploffen ze in elkaar mm -hmm. en dan gaan ze ook heel hard rotten. Echt waar? Het is me nooit opgevallen, maar ja, ik eet appels gewoon op. Oh, ik heb dus uh, ze in huis en ze gaan meestal naar mijn kippen, oh. <laughs> omdat ik ze niet meer eet. En ik haal ze wel bij een appelboer. En ik heb dus die aardbeien heb ik opgelost door zelf te gaan uh, planten. Het ja. is leuk en het is lekker. Je kunt gewoon alle dagen up. Onbespoot. Gewoon een rietemanden, geen bloemen, maar aardbeienplanten. Ja, eigenlijk wil je gewoon een stukje aardbeienplantenpromotie nog even toevoegen. Ja, juist, ja, ja dat begrijp ik. Als je ik. kleine kinderen hebt, zou je het moeten doen. Want ja. ten eerste is het helemaal niet duur. Je hebt zo bakken vol met aardbei en een hele zomer eet je aardbei. Hmm. Morgen is het vrijdag. Dus ik was ja. daar mischeerd naar. Ik begrijp het. Nou, ik, ik zeg 0800-1121. Eens kijken of we het kunnen oplossen nog. Ja, leuk. Ik heb een mooie aanvullen mee. Dankjewel, Astrid. Fijne Dankjewel, nacht. dag Ellen. Hi. Dag. Mevrouw dag. Regeer. Ja, goedendag Astrid. Hallo. Nou, die meneer die wilde graag weten over die uh, postcode loterij ofzo. Ja, zo, hè? ja. En ja. de uitleg ervan. En nou, zou ik graag willen weten waarom als ik wel eens sep en dan komt die meneer voorbij die prijzen uitreikt. Ja. Ik zie hem nooit naar een flat gaan, altijd maar in de straat. <laughs> en dat vind ik zo vreemd. Ja. Dat heb ik me iedere keer afgevraagd. Ja, want in, in, die, die, gemiddeld zou er af en toe ook een keer gewoon een flat in een straat moeten staan. Ja, dat staan, lijkt natuurlijk. mij ook. Want ik heb het nog geen één keer gezien. Ja, ik kijk dat nooit, maar hij komt ja, dus altijd hoop, in ik, een gemiddeld... Nee, oh, u ook niet. Maar het, nee, want als ik die meneer zie, dan denk ik, hé, hey. nee, dan draait hem gelijk weg. Maar hoe weet u dan dat ze nooit in een flat komen? Nou, omdat ik daar wel eens een andere zender op zoek. En dan ziet u hem toch de weer door een woonwijk. Dat Altijd denk, hey. weer... Hij is weer in de straat. Ja, echt waar. Dat ja. heb ik dikwijls gedacht. Ja, een gemiddelde woonwijk komt natuurlijk gemiddeld veel voor. Ja, maar toch ook. tegenwoordig zijn er toch zoveel flats ook. Ja. Hm. Ik denk dat nou, als er toch uitleg komt, misschien kan dat er dan bij komen. Dat is, ik vind het een goede vraag. Ik, uh, ik zet hem Goed. erbij, mevrouw regeer. Nee. 0801121. Ja. Woont u in een flat? Goed zo. Mevrouw ja. regeer. Mijn vrouw ja. Nou, ja. Dag. 0801121. Martin, goeienacht. Goeienacht met Martin. Kon je niet wachten? Ik heb keer, ik heb, nee, ik heb zelf een vraag. Oh. Dus ik denk, nou, nou dan toch maar een keertje iets eerder bellen. Ja, dat, dat, dat moet dan maar. Ja, Het is een ja. Kwart, kwart voor drie hoor. Ik ben helemaal uit mijn ritme meteen als ik jou al nu al aan de telefoon heb. Ja, sorry. Nee, maar, het, het, als jij een vraag ik... hebt, dan moet ik jou natuurlijk van dienst zijn. Want daar ben ik voor. Ja, en ik vond het echt zo'n typische nafzuste vraag. Nou, wat is de vraag? Waarom worden er kaarsjes gezet op een taart als iemand jarig is? Oh ja. Wat is daar nou de symboliek achter? Dat um... vermoed ik. Maar ik heb echt geen idee en ik kan zelf het antwoord niet vinden. Um... Ik denk dat ik het weet, maar het is echt heel stom als ik antwoorden geef. Dus uh, laat iemand anders het antwoord maar geven en dan zeg ik ja, dat dacht ik ook. Dan doen we het zo. Ja. Um, Martin? Ja? Wanneer ben je jarig dan? Nu. Vandaag? <laughs> ja. Ben je nu net 2 uur en 44 minuten jarig? Of, ja. of ben je net 24 uur jarig geweest? Nee, nee, nee. Ik ben uh, vandaag jarig. Ah, gefeliciteerd. Dankjewel. En hoeveel jaar ben je geworden? 42. En hoe gaan we het vieren vandaag? Uh, vandaag heel rustig. Oh. En uh, met mijn moeder en zo. En dan uh, zaterdag dan uh, ga ik met de scouting. Hebben we ook Sint Joris. Oh. En dan gaan we er een heel weekendkamp van bouwen. En wat is? Dus. We hebben Sint Joris. Wat, uh... Sint Joris is uh, de beschermheilige van scouting. Oh. De Sint Joris en de draak. Ja. Dat is zeg maar onze feestdag binnen scouting. Ja. En dan gaan we dus hele uh, het sint het verhaal wordt dan verteld. En uh, dan gaan we barbe knoeien. en daarna hebben we nog een dropping. Oftewel, we zetten de kids uh, ergens uit en ze moeten zelf de weg maar terugvinden. En ik hoor het nou, al, dat voelt voor jou een beetje als verjaardag. Dat uh, is gewoon mijn verjaardag. Ja. <laughs> dat is gewoon feestje. Oké, okay, maar je wil weten waarom jij 42 uh, kaarsjes op je taart krijgt? ja. Nou, goede vraag. Ik zeg 0800-1121. Ik doe mijn best. Dank je wel. Dag Martin. Hoi. Andere Martin, Martin Hardeman. Goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik had, ik had een vraag. Oh. Uh, ik heb al uh, een hele poosje te denken. Van, waar komt de uitdrukking Rubens vrouw vandaan? Uh, ja, dat waren de vrouwen die Rubens schilderden. Oh, dus dat was een schilder. Dat wist ik ja, niet. Dat, was ik een niet. Schilder, <laughs> dat is een schilder, ja. Oh, nee, het va valt altijd op dat dat uh, nogal gezette dames zijn. Ja. Ik denk, hé, hey, uh, waar komt die uitdrukking vandaan? Waarom? Oh, wat grappig. Want dat was dus omdat hij ze zo, zo schilderde, dus. Ja, ja, daar, je, ja. De, ja of hij, hij had graag modellen die uh, wat ronder waren dan zeg maar nu de mode is. Oh, nou, daar en... is daar heel snel het antwoord op gegeven. Dus. Ja, dat moet ik eigenlijk helemaal ja. niet doen, hè? Nee. nee. Maar ja, goed, als jij het weet. Maar ik hoorde net een stukje over appels. Ja. En daar weet, daar weet ik wel het antwoord op. Oh, nou, dat is mooi. Ja. Want dat die appels zo plakkerig worden, die worden een paar weken voordat ze rijp zijn... Ja. worden die op kleur gebracht met een speciaal chemicaliën. Nee! Erop. Ja? Ja. Ja. En het rijpen gebeurt dan pas tijdens het transport en de tijd dat ze in de winkel liggen. Dan worden ze pas echt rijp. Maar wat, dan spuiten ze er iets overheen? Ja, om ze vast op kleur te brengen, zodat ze er mooi uitzien als ze in de winkel liggen. Potverdries, hè? En dat zit wel op te eten. En er zit geen stikkertje op de appel met er zit uh, uh, geursmaak en kleurstoffen aan deze appel. Uh, nee, dat plakken ze er niet op, nee inderdaad. Ah, oh, dat wist ik maar niet. Maar in het verleden deden ze dat alleen. Als ze slecht weer verwachten en ze snel geplukt moesten worden, dan gingen ze rijp spuiten, noemden ze dat. Ja. Maar, tegen, huh. maar tegenwoordig is het eigenlijk een gewoonte geworden dat ze ze al op kleur spuiten. Met een uh, ja, speciaal chemicaliën die, die de schil op kleur brengt. En dan kunnen ze eerder uh, de handel in. En daar is onze Ellen dus allergisch voor, voor dat chemische goedje? Uh, ja, ja. Oh. Er zijn er heel, veel mensen, heel veel mensen, die als ze ongewassen appels eten... Uh, daar heel goed uh, van naar de toilet kunnen. Oh, je moet ze gewoon wassen. En dan kan het er gewoon goed. af? Je kunt het er heel goed afwassen. Oh. Als je heel goed was... dan krijg je het er wel weer af, ja. Dat is ook niet milieuvriendelijk. Dat kost allemaal uh, weer water. Moet je, nee. gewoon, dan moet je, je appels gaan heel uitgebreid uh, met een... Uh, met een afwasborstel. Ja. Schuursponsje. <laughs> ja. Nou, ja. Of in een wassen. Ah, oké. Okay. Oh, dus Ellen eet ongewassen appels. Dat is het probleem gewoon. Oh. Ja, tenminste, of in ieder geval niet goed, niet goed genoeg. Nee, langer was ze, ja. Het, het is best plakkerig spul inderdaad, wat ze erop spuiten. Het is heel oh. raar spul. Nou, ik vind het leuk om te weten. Dank je wel, Martin. Ja, ja oké. Okay. Dag, ja, dag. dag. Joke. Ja, goedemorgen. Hallo. Je spreekt met Joke. Oh. En uh, ik wil even iedereen bedanken voor deze uitzending. Ik iedereen? Ik vind het zo reuze leuk. Iedereen? Ja, jou ja, met name. Dan ga ik even de nieuwslezer bedanken? Ja, ik, ik weet niet hoeveel mensen er aan dit programma meewerken. Niemand. Alleen ik zit er in mee eentje. Oh, meent je dat? Ja. Doe je zelf in je eentje? Ja. Nou, ik vind het reuze leuk. Oh, gelukkig. Ik zeggen. En ik blijf er graag voor Oh, nou, dat... dat is mooi. Ja. Maar ik had een vraag een gezondheidsvraag. Ja. En dat gaat met name over koffie... en met name over cafeïnevrije koffie. Van gewone koffie krijg ik uh, last van mijn maag. Ik ja. ben wel een maagpatiënt, maar ik krijg erg last van mijn maag. Ja. En een zeer gespannen hoofd, waar ik een gespannen hekel aan hoofd. heb. Ja. En heeft, mijn huisarts heeft me geadviseerd... om dan cafeïne desnoods... eigenlijk alleen maar thee. Maar dan dus word je zo van alleen maar ja. thee. En dan heb ik wel... Een een oplossing gevonden om dan verschillende soorten thee te drinken. Maar het gaat met name, dan mag ik wel cafeïnevrije koffie uh, drinken. Ja. Maar er heeft iemand mij gezegd dat dat slechter voor je maag is dan gewone koffie. Oh, oké. Okay. En dan wil ik dus eigenlijk weten, ik heb een artikel gelezen in de krant jaren geleden dat cafeï cafeïnevrije koffie nog niet zo best is. Oh. En dat wil ik dus weten, wat er allemaal in zit. En uh, of het inderdaad slechter voor je maag is. Want dan kan ik eigenlijk beter gewone koffie drinken. Ja, nee, want dan krijg je weer een gespannen hoofd mevoren. van. Dat, dat is welke. ook. Nee, de gewone koffie krijg je een gespannen hoofd van. Ja, hè? En ook maagpijn. Dus ik kan ja. misschien beter gewoon water drinken. Ja, dat is het allerbeste natuurlijk. Ja, ja. ja. Maar ik wil wel graag weten, want ik kan niet zo heel erg zonder koffie. Nee, dat, nee, ik ook niet. Maar ik vraag me ook opeens af hoe ze de cafeïne uit de koffie halen. Ja, ja. Ja, daar heb ik nooit over nagedacht. Maar hoe halen ze cafeïne uit de koffie? Of doen ze cafeïne in gewone koffie? Ja. Ja. Nou, dat vind ik van mezelf geen gekke vraag. En die komt ook van jou, dus uh, bedankt. En dan heb daarvoor. ik nog twee ja. kleine opmerkingen, mag oh, dat? Nou, ja, als het moet. Ja. Nou, heel erg graag, want het gaat om twee uh, vaker luisteraars. Oh. En met om grote vriend Gerrit Jan. Ja die vaak luistert en vaak antwoorden geeft. Ja. En die ik regelmatig een klein beetje bekritiseer. Dat oh. vindt hij leuk. Vindt hij dat leuk? Ja, dat vindt hij leuk. Oh. Tenminste, hij, hij gaat er erg op in dat ik dat allemaal zeg. Of oh. allemaal. Nee, dat valt wel mee hoor. Maar dat ik dat zeg ja. en dat ik hem weer gehoord heb. Dat vindt hij erg leuk. En dan heb ik verder nog een opmerking. Ja. Ik ben wel 67 jaar, maar ik heb een klein... Uh, knuffelbeertje ja. en voor dat beertje verzon ik een naam en ja. al met al om een beetje te bekijken heb ik ineens origineel dacht ik bedacht Timo. Ja. Voor mijn beertje. Ja. En toen hoorde ik dit programma en hoorde ik dat ik helemaal niet zo origineel was, maar Timo bestaat. Ja, nou ja, er bestaan wel meer Timo's. Maar ik zou dan na aanleiding van dit programma... zou ik inderdaad het knuffelbeertje gewoon Timo noemen. Ja, ja, die heet Gerrit ook Timo. Jan. En ik vind het zo leuk ja. dat, uh, dat uh, iemand... dus Timo komt regelmatig voor in dit programma. Ik vind het ja. een zeer sympathiek persoon. Ik ook. Uh, ja, ja... En, uh, nou ja, ik dacht dus dat ik origineel was, maar dat was niet zo. Maar ik, ik blijf het een leuke naam vinden en ik blijf dat beertje zo noemen natuurlijk. Dat zou ik ook doen, ja. Als zo'n beertje dan toch vernoemd moet worden, noem hem dan Timo. Ja. ja. Zo, nu gaan we ophangen hoor, Joko. Ja, ja. Bedankt voor je koffievraag. Ja, bedankt hoor. Ah, Oké, okay. dag, goeienacht nog. Oh, hallo. Uh, ja, hoor je me ook zeggen, vond ik opeens heel onaardig. En toen werd het hallo, wat natuurlijk heel raar is om iemand gedacht te zeggen. Maar goed. Uh, Jan. Hallo. Hi. Kijk, dan klinkt het opeens heel logisch. Hallo Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag. Een vraag. Nou, daar, de, ik weet een programma, daar kun je gewoon heen bellen als je vragen hebt. Ja. Ja, ja, dat heb ik gedaan. Goed hè? Ja. En dan, uh, ja. dan uh, zou je in principe gewoon je vraag kunnen stellen. Ja. Nou, simpel vraagje. In Nederland dragen wij de trouwring rechts. Oh. En in Frankrijk links. Als je getrouwd bent, tenminste. Hè? Oh. Dat oh. wist ze niet. Nee. Nee. Ik ook niet. Ja, ik weet het wel, maar ik weet niet waarom. Wacht even, hoor. Dra dragen wij hem links of rechts? Wij dragen hem rechts. Rechts. En in Frankrijk links? Ja. Oh. Goh. Ja, en... ik weet ook niet waarom, maar het is wel zo. En in Duitsland? Dat weet ik niet, daar kom ik niet. Oh. En in België? België, ook rechts. Oh. En, en, dan... en ook in Wallonië, hoor. Echt dus... waar? Ja. Ja. Het verwarrend. Ja, het valt gewoon op. Ja. Dus. Oké. Okay. En heb je ook een trouwring, Jan? Ja, maar ik heb hem aan een ketting, in verband met mijn werk. Oh? Wat, wat heb je voor uh, werk dan? Ik ben vrachtwagenchauffeur met laden en lossen. Uh, als je dan een keer zachter oh. blijft, dan heeft hij geen vinger meer. Okay. Geen nee, ja, dat, dat zou allebei heel lastig uit te leggen zijn thuis. Ja. ja, en, ja. Um, en Jan, ja. ben je nu onderweg? Hoor hem? Nee. nee. Oh ja, oh ja. Oh, mag ik even? doen een andere. <laughs> niet doen. Ja. Je staat midden in een woonwijk, Jan. Iedereen wakker. Nee. Ja, nou, ik ook. Ben je geladen? Ja. Oh, gaan we, ra we even raad wat die rijdt doen? Ja, doe maar eens. Maar het zijn niet, want ik heb toevallig, mocht ik van de week even in een vrachtwagen kijken. En die ja. dingen zijn groot. Ja, dus, en mooi, hè. Ja, dat is mooi. Het is, en ik vind ja. het ook heel knap dat je door die straatjes... Maar, maar los daarvan, uh, die vraag waar ik even in mocht kijken... daar stonden gewoon 28 verschillende dingen in. En dat raadt zo moeilijk. Heb jij het, alles wat erin staat, is dat van hetzelfde? Of is het... Uh... Nee, één product. Oh, oké. Okay, nou dan, dan gaat het lukken. Wacht even. <clears throat> Moet ik altijd eventjes, uh, eventjes focussen. Um, kun je het eten? Nee. Um, is het van hout? Nee. Is het van ijzer? Nee. Kun je het drinken? Nee. Um, is het plantaardig? Nee. Eén tip, je gebruikt het dagelijks. Tandenborstels? Nee. Oh. Uh, je Jij gebruikt het ook dagelijks? Ja. Eén keer per dag? Nou, soms wel twee of drie of vier keer. Toiletpapier? Heel goed. <laughs> Jij en ik, Jan... We ja, begrijpen elkaar. Ja. Nou, ga het snel bezorgen. Er zijn vast mensen die het nodig hebben. Ga ik doen. Dank hey, Jan. Fijne dag. Hetzelfde dag. 0801121. Als je Anja kunt vertellen of er meer jongeren komen met schulden... doordat ze verwend worden door hun ouders. Als je weet of mandarijnen oranje worden gemaakt... met de kleurstof van zowel buiten als uh, aan de binnenkant. Um, als je uh, Joop en mevrouw Regeer antwoord kunt geven... op vragen over de postcode loterij. Joop die wil weten hoeveel prijzen er wel niet bij hem in de straat kunnen vallen. En mevrouw Regeer, die wil weten waarom de postcode loterijprijzen op televisie nooit in een flat terecht komen. Martin vraagt zich af waarom die kaarsjes heeft op de taart als die jarig is. Joke wil weten of cafeïnevrije koffie slechter voor je maag is dan gewone koffie. En ik wil weten hoe de cafeïne uit de koffie wordt gehaald. En Jan had dus de vraag over de trouwring. Waarom dragen we die rechts en in Frankrijk links 0800 1121. René, goed. Hoi, goedemorgen. Oh, goedemorgen, Nacht. Hoi, ik heb eigenlijk gelijk een antwoord op de vraag van uh, Jan over die trouwding. Oh, dat is mooi. Kom maar door. Nou, het antwoord dat zit hem in het, uh, in het geloof. Protestanten die uh, dragen hem rechts oh, als ja. ze getrouwd zijn. En de katholieken dragen hem links als ze getrouwd zijn. Maar waarom dragen ze dan. Want, want uh, in het zuiden van ons land zijn we toch uh, redelijk katholiek. Waarom dragen ze hem daar dan niet links? Ik draag hem ook links en ik kom ook uit het zuiden. En waar? Draag je hem links? Ja, juist. Oh, goed. Um, en en um, uh, is, dat, is dat dan in jouw omgeving ook zo? Of was het echt dat je even tijdens de trouwerij moet zeggen: Nee, ik wil graag linksdragend zijn? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat komt gewoon woord uit het katholieke uh, geloof eigenlijk. zeg maar en, en als je dan gaat trouwen en je trouwt katholiek, dan is het eigenlijk uh, automatisch dat je hem linksdraagt. Ah, nou, ik, ik vond het heel leerzaam. Dankjewel voor het antwoord. Ja. Oké, okay, graag gedaan. Wens ik je een goede nacht, René. Oké, okay, dag. Dag. Anne? Ja? Ja, zeg het dus. Dit was ook die ringenkwestie. Kijk, vroeger was iedereen katholiek. Iedereen? Iedereen was katholiek. Oh, ja. En dan krijg je... En dan uh, waren er waar ringen die werden links gedragen. Maar dan krijg je dus... krijg je het protestantisme. En een, protest, en een protestant protesteert. Oh ja. En daarna... Dat zijn... moet natuurlijk uiting krijgen. Zijn de protestanten hem rechts gaan dragen. Ja. En draag je een trouwring? Ik heb hem gehad, ja. ja. En aan welke vinger dan? Uh, inderdaad, aan mijn, uh, mijn uh, rechterringvinger. Ik ben protestant. Ah, oké. Okay. Nou, dan... Uh, dan... Dat was het. Ja, ik ben helemaal op de hoogte van de ringen. Ik wist het niet. Dank je wel daarvoor. Oké. Okay. En een goede nacht nog. Ja, en een gezellig programma. Dag. Een gezellig programma, daar gaan we ons best voor doen. Ja, dag. Ja, inderdaad. Nou, dat, dat betekent dat ik een vinkje kan zetten al door de trouwringen kwestie. Maar er zijn wat vragen vannacht waarvan ik me afvraag of, ik, uh, uh, of het gaat lukken om een antwoord te krijgen. En dat is natuurlijk wel het doel. Dus ik, ik neem ze nog heel eventjes door. De jongeren met schulden. Is dat een gevolg van het feit dat jongeren verwend zijn, vraagt Anja zich af. En uh, Rita had dus dat verhaal over dat mandarijnen zo gaandeweg steeds iets meer oranje worden. Zowel van buiten als ook de binnenkant. En zij wil weten of daar kleurstof wordt voor wordt gebruikt. En zo ja, wat dan? Uh, Joop die vroeg dus over de postcode loterij. Of, uh, of uh, ja, de, de, de, de grote prijzen op zijn straat kan vallen. En uh, ook nog andere prijzen. En mevrouw Regeer wil weten waarom die postcode loterij nooit in een flat valt. Als je het op televisie ziet. En dan nog de kaarsjes op de taart van Martin. Waar zijn die goed voor? Blijf bellen naar 0800-1121.